Minstens 75 mensen raakten gewond. De luchtaanval werd uitgevoerd door de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Die steunt de Jemenitische regering in de strijd tegen Houthis en andere rebellen. Het gebied waar de markt was is in handen van de rebellen die gesteund worden door Iran. Sinds het begin van de strijd in Jemen zijn meer dan 6000 mensen omgekomen. De helft daarvan zijn burgers, zegt de VN. De vroegere Braziliaanse president Lula da Silva heeft een ministerspost geaccepteerd in het kabinet van zijn opvolger. Lula is verdacht in een corruptiezaak, maar als minister is hij onschendbaar en wordt zijn vervolging op de lange baan geschoven. De zaak draait om witwaspraktijken en grootschalige corruptie bij de staatsoliemaatschappij Petrobras. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat doodgeboren kinderen een geboorteakte kunnen krijgen. Er is steun voor een petitie die pleit voor meer erkenning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 Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Seholka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM -M. met nu ZFM in de avond. De zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen, de lucht.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 We een heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten. De drank die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. De tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat glazen klinken, die moeten we opdrinken. De nacht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 Tot, duren, tot in de late uren, royale Spanje af zonder een perdoo. Al die svoele nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Ja, dat was Mike Danen met Zomerzon hier op CFM Zandvoort. Ja, zijn videoclip is te vinden op, uh, op YouTube is uh, van Zomerzon En uh, die is hier in Zandvoort uh, opgenomen. Uh, Hartstikke leuke videoclip geworden. Ik zelf mocht er ook in figureren. En um, ja, toevallig kreeg ik net een berichtje op Facebook... op onze Facebookpagina www.facebook.com... slash ZFM in de avond live. Een, um, een berichtje van Roy... Ik heb jou toevallig uh, maandag gezien in de goede tijden. Ik zeg, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik uh, ben afgelopen uh, maandag, dinsdag en woensdag... Het is hier geweest in uh, goede tijden als figurant. En dan uh, zat ik in de box een, een kopje koffie de hele tijd te drinken. En, en een sappie en uh, geen alcohol. Dus uh, dat uh, maakt, uh, maakt het uh, ook nog wel... Uh minder gezellig. Nee, het was hartstikke een leuke dag. opnamedag. Het is drie maanden geleden opgenomen in, uh, in de Animal Studio in Amsterdam. Dus uh, ja, het was hartstikke leuk. U kan het nog steeds terugkijken. Maandag, dinsdag en woensdag zat ik erin. Dus als u het benieuwd bent, dan kan u het zien. Ik was in box. We gaan lekker luisteren naar het volgende plaatje. Het is het tweede uur van uh, CFM in de avond live. En het uh, tweede uur hebben we natuurlijk uh, zometeen het verzoekkwartiertje. Bel gewoon voor verzoekjes naar de studio. Dat kan 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393 op onze Facebookpagina facebook.com slash ZFM in de avond live kan u ook een berichtje achterlaten als u dat wil en leuk vindt. Maakt het allemaal niet uit. gezellig. Kan gezellig. U kan live in de uitzending als u wil. Als u wat te vertellen hebt, kan het ook. Het maakt allemaal niet uit bij ZFM in de avond live. De Toppers hier op ZFM.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 Een vriend die neemt je Appa zal jou ermee confronteren. En zoek je naar een antwoord op de vragen die je stelt. Dan is er altijd iemand die jou de waarheid dacht. Ja, Jamai uh, hoort u uh, hier op uh, CFM uh, Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Ja, ik was even aan het kijken uh, wanneer uh, Idols terugkomt, anders uh, hoort u het uh, zometeen. In ieder geval, Idols is binnenkort terug op uh, RTL5. En uh, dat uh, wordt weer gieren, prullen met de mensen die niet kunnen zingen, die wel kunnen zingen of heel erg goed zijn. Net als uh, Jamai, de eerste winnaar van Idols. U bent u nog steeds bij CFM in de avond live. Heeft u uh, verzoekjes zometeen? Dat kan 023-573. 0393 023 573 Op CIRVM Zandvoort of stuur een berichtje via onze Facebookpagina. Jeroen van Koningsbrugge, wit licht hier op CIRVM Zandvoort. Ik ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan, onherkenbaar in de golven. Zand in de woestijn, zo slop de menigte mij op, raak ik telkens weer Mijn gezicht...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 Bezoek je stromen binnen hier op uh, CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Op uh, 023 573 0393. Of onze Facebookpagina Z, of, uh, ja, ZFM in de avond live. Als u dat even in uw balkje uh, zoekt uh, bij Facebook. Dan vindt u ons. Zeker, zeker, zeker, zeker. U luistert nog steeds naar CFM in de avond. Mijn naam is Roy van Buringen en we gaan uh, gewoon nog een laatst leuk half uurtje van maken. Op deze dinsdagavond alweer de vijfde aflevering. Ja, helaas uh, zijn ze uit elkaar. Ik heb ze ooit in Entertainment View te gasten gehad. Het was een heel leuk interview, weet ik nog. Ik zou hem nog een keer opzoeken om terug uh, te luisteren. Maar uh, dat uh, zijn Mike en Colin. Eigenlijk een beetje de nieuwe Nick en Simon waren dat toen de tijd. Helaas zijn ze niet helemaal als hun doorgebroken. Maar ze hebben toch best wel een leuke... Uh, leuke plaatjes gehad. En dit is er een van. Who's job Ja, dit, is mijn stem. dit is mijn stem. Ja, dit is mijn stem. dit is mijn stem. Ja, je hoort mijn stem wel. Dit is mijn stem. Ja, dit is mijn stem. Dat, uh, u hoort in ieder geval van Marco Bosato... Uh, met uh, Gersper Dool hier op CFM uh, uh, Zandvoort... Het lekkerste station van uw regio. Zometeen het verzoek 023-573-0393. Of uh, ga onze Facebookpagina opzoeken. Zfm in de avond live. En uh, doe daar een uh, verzoekje op. Dat maakt allemaal niet uit. Het mag en kan allemaal. Of u wil wat vertellen, mag ook. het uh, kan allemaal gewoon. Ja, het volgende plaatje die ik klaar heb staan is van een best wel grote groep. Dat was tien jaar geleden. Een, uh, ja, vijftien uh, jaar geleden trouwens. Uh, was het een, een soort van Big Brother-achtig programma. Met, uh, met in ieder geval, geloof, uh, tien kandidaten. En die zaten in één huis en die gingen met elkaar zingen. En uh, allemaal leuke dingen doen. En uh, dat werd later dan de groep Star Maker. En, um, toen ze Starmaker uit waren. Toen werd het chaotic. En uh, ze hebben best wel veel hitjes gescoord. En ze hebben ook best wel veel grote dingen gedaan. Die MF Awards gewonnen. En uh, nog veel met Lionel Ritchie opgetreden. Hoorde ik ook. En ze waren van de week uh, bij Tale Carlos TV Café. In, op uh, RTL uh, 4. Uh, rond zeven uur is dat programma altijd. Hartstikke leuk, uh, gezellig entertainmentprogramma. Van Carlo Boshart. En um, ja, die... Die groep heeft dus weer een comeback gemaakt, een eenmalige comeback dit jaar. Want omdat het 15 jaar geleden is, is de bedoeling. Maar ik heb het gevoel dat ze misschien wel weer terugkomen met nieuwe nummers. Maar ze hebben groundfunding gedaan om een concert bij elkaar te krijgen na 15 jaar. Dat is wel heel erg leuk. Ze waren eerst van de week al woensdag 100% en nu stonden ze gewoon alweer op 100%. 70% bij groundfilling. Dus dat betekent dus dat ze waarschijnlijk twee zalen vol hebben uh, voor hun concert. Dus dat is ze gegund en hartstikke leuk dat uh, ze terug uh, zijn. En uh, daarom uh, moeten ze deze uitzending zeker niet ontbreken. Breken. Hier is Chaotic met uh, Dem.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 U hoorde de hier op CFM Zandvoort van Chaotic. In december gaan ze hun concert geven. Wilt u daarbij zijn, kan dat. Zoek hun op via Facebook Chaotic. En uh, jij kan erbij zijn, want dan kun je gewoon een kaartje kopen. Dus hou het in de gaten op mijn Facebookpagina. U bent hier nog steeds op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio bij CFM in de avond live. Um, zometeen het verzoek wordt hier 573 Of onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Dus zoek hem gewoon op. Komt helemaal goed. Het uh, volgende liedje die wij uh, gaan draaien, of nummer die wij gaan draaien van u voor u, is Wesley Klein. Wesley Klein is binnenkort uh, te zien uh, bij Sandy Hill uh, op zaterdag 23 april. En uh, Sandy Hill is, uh, is natuurlijk het strandpaviljoen uh, uh, 25 in Zandvoort. En uh, ja, zij gaan de opening uh, van hun seizoen vieren met uh, Donnie van Aarle, Han Holland en Wesley Klein. En daarom maar over Wesley Klein gesproken. We hebben zijn, nummertje, of zijn nummer klaarstaan. En dat is Waai, Waai, Weg. Mijn moeder sprak mij vroeger af vaak toe. Van zorgen wordt een mens al heel snel moe. Dus we gaan niet te veel zonden. Ben niet duister in de nacht. En zorg dat jij altijd naar de mensen lacht. Laat het horen bij de buren. Dit komt recht uit mijn hart. Dan maak ik morgen zelf wel weer een nieuwe start. En gaan we... Held van mezelf, maar ik heb een superpomp bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongens? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is. Huh. Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik kijk en gelukkig met mijn ogen dicht. Ik...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 alles, alles, alles, alles, alles, alles in één oeh, oeh, oeh. Ze heeft de beauty and the en de brains oh, oh, oh. Het voelt goed, eh. het voelt goed, eh, eh, Het doet me weinig of niks Als andere mannen naar de kijken Laat die ogen maar rollen, jongens, kom op Want deze is de mijne Ik weet ook niet hoe het komt,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 Beauty, eh, hey. to so, hate the beauty and a brains. Beauty, ah, uh, ah, uh. the beauty and a brains. The beauty, come on, to so, hate the beauty and a brains. Beauty, ah, uh, ah, uh. beauty and a brains. The beauty, ah, uh. to so, hate the beauty and a brains. Oh, yeah, beauty and a brains. One size, all is, all is, all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 En wow. Ja aangevraagd door Jacqueline Je zegt me het ene Maar dan steeds weer het andere. Je trekt elke keer Jouw eigen plan Ik ben niet diegene Jouw wil veranderen. Ga jij nu maar je eigen gang.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 Ik werd versleten, jij die niet langer onrust bij me zei. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op deelt, draai mooi. Wat die jij ook besluit, het maakt me niet uit. Maar verkopen je meer voordoor. Doe wat je moet doen, het wordt nooit meer als toen.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 Je Tino Martin hier op Zand Zandvoort aangevraagd door Jacqueline. Op 023 573 0393, Of een Facebook-berichtje: ZFM in de avond live. Het verzoekkwartiertje is lekker begonnen. En uh, deze is uh, door Jolanda uh, uit Zandvoort aangevraagd. Het is Yves Berensen voor jou. Niet voor mij, want wat is er veel veranderd? Ja, hij komt uit Zandvoort, dat weten we natuurlijk allemaal... Het liedje voor jou. Het wordt weer tijd dat er weer een nieuw singeltje van deze gasten uitkomt. Hij was uh, een paar weken geleden bij ons uh, te gast. Hartstikke leuk. Wie er ook voor, bij ons te gast was, dat is Wilfred Bellis. En uh, hij heeft een uh, liedje uit, uh, uitgebracht. Een tijdje terug samen met, uh, met producer Fred Koenders. En uh, Bo Boelaars En uh, Valerie uh, is vaste luisteraar van onze uitzending. En um, die heeft uh, natuurlijk uh, zijn uh, singeltje aangevraagd met Ga met me mee. En die gaan we draaien vandaag. En uh, dat blijft lekker luisteren. Zometeen nog wat twee verzoeken. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilfred Bellis, hier op CFM Zandvoort. Iets houdt ons tegen, geen wind, geen regen, ik wil er even aan. Oh, oh, oh. Dus ga nu met me mee, hey, hey, hey, hey, samen met z'n tweeën. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen, ga met me hey, hey, hey, hey, hey. mee, me met mee, hey, hey, hey. naar een leuk café. Hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen, ik wil het even. Wilfred Bell is hier uh, op uh, CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Het verzoekkwartiertje is in volle uh, gang. En uh, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We proberen nog twee verzoekjes te draaien. Eentje, ja, dat is, uh, is uh, natuurlijk de volgende. En dat is uh, Dotan. En uh, ja. Dit is wel een heel mooi nummer, vind ik hoor. Het vorige nummer was natuurlijk aangevraagd door Valerie. Ze vroeg uh, of het allemaal goed gaat met de elektronica. Nou, de knopjes doen het. De, de computer doet het. Dus uh, ik ben helemaal blij vandaag. Dus uh, we gaan lekker draaien. Dood dan hier op CFM Zandvoort.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 and more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 was dit de uitzending weer van CfM in de avond. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er niet, want dan is een raadsvergadering. Maar kom zeker die week erop weer terug met leuke gasten. Interviews, reportages, alles kan, alles mag, aanvragen. Het is allemaal goed. toe op Facebook, CfM in de avond live. Of onze Facebookpagina van CfM zelf natuurlijk. Altijd welkom. Bedankt en tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai.